2 uur. met het NRS-journaal. De noodknop van bruggen over de Zaan in Noord-Holland wordt bijna nooit in de praktijk getest. Ook werken de veiligheidscamera's soms niet, blijkt uit documenten in handen van NH Nieuws. De gemeente Zaanstad beperkt zich tot een computertest van de noodknop waarbij de brug dicht blijft. Bij een praktijktest zou de brug schade kunnen oplopen. De gemeente onderzoekt de dood van een vrouw die in 2015 meters naar beneden viel toen een van de Zaanse bruggen openging, terwijl zij erop stond. En vorig jaar viel een bejaard echtpaar van een brug.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 Oostenrijkers die hebben gevochten voor terreurgroep IS krijgen geen consulaire bijstand meer. Met die bijstand kunnen burgers in het buitenland aanspraak maken op bijvoorbeeld hulp bij noodsituaties. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat mensen die zich bij terroristische organisaties hebben aangesloten... en de basiswaarden van de Oostenrijkse samenleving verwerpen, geen recht meer hebben op hulp van Oostenrijk.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 Het weer nog bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het is 10 tot 13 graden vanmiddag. Morgen begint grijs en nat. Later wordt het droger en komt de zon soms tevoorschijn. Het wordt maximaal 11 graden en er staat een stevige wind. Dit was het NMS Journaal. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday Ja, wat leuk. To you. Happy, happy birthday. Want wie is er nou jarig bij ons dan, zou je je afvragen? Hmm. Hmm, wie yeah. zou het zijn? Wie is er 26 geworden? Ehm. Um, weet je ook alweer? Wie? Ja, weet niet. Kiwi. Nee, hij is Vanity toch? Oh, vanity. vanity. gefeliciteerd. Oh. <laughs> Dankjewel. wel. Ik twijfel nog even of je er zou zijn vandaag, maar ik was het alweer helemaal, helemaal vergeten. Ze heeft zich ja. niet afgemeld dus. Nee, maar ik had ja. al gezegd dat ik erbij zou zijn. Ze was er op tijd. Ze was er op tijd. Dus. Ja.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 de Europese hit. Dit is de Euro breakdown. Ja, uiteraard natuurlijk de Euro breakdown. Maar anders op zaterdagavond. Hey. Heerlijk. Het is 10 over 7. Dat betekent dat wij ondertussen alweer een nummer verder zijn. En Vanity is natuurlijk is natuurlijk jarig. Ja, en hoe voelt dat?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 Nou, nou, nou. Kijk, het is Goed, Kijk, Lekker. Goed. Goed. Hartstikke goed. Ja, goed voor de baas. Ja, voor mezelf niet. Ja, nee. <laughs> ja. Ik heb lekker een thuiswerkdag gehad. Ja? Gisteren. Oh, heerlijk. Dat Thuis is, is ook lekker. Fijn. Een beetje bellen, een beetje doen, of vettetje schrijven. En om drie uur heb ik gezegd, uit uw laptop. En we gaan wat anders doen. Pootjes omhoog.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 The Euro breakdown Vanity 26 Woo Oh yeah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 Waaronder Shape of You van Ed Sheeran. Die is verboden in Indonesië. Um, als, je naar de Nederlandse, als je in de Nederlandse top 40 kijkt... dan heb je natuurlijk Shape of You heeft er heel lang in gestaan. En ook bijvoorbeeld uh, de plaat Love Me Harder van Ariana Grande. Uh, dan moet je dus niet naar West-Java gaan in Indonesië. Want onder andere, uh, deze nummers die zijn er dus verboden op het eiland. Uh, de tracks worden namelijk uh, als pornografisch bestempeld. En staan in een lijst met nog 85 andere verboden nummers. Uh, de lijst is samengesteld door de lokale zenderbazen. En zij verbieden...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 You want my man?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 Lekker, lekker, alleen maar bij de Euro Breakdown. Heerlijk, heerlijk. Zijn er nog steeds bij, jongens? Zijn er? Ja, ja, we zijn er zeker. Focus. nog. Focus. Ja. Focus. Focus. Tot in den top. Want waar zijn we ook alweer? De zaterdagavond, zinder met de allergrootste Europese hit. Dit is de Euro Breakdown. Uiteraard, daar zijn we bij de Euro Breakdown. Ja. We hebben het er al eerder over gehad. We hebben de laatste tijd best wel veel festivalnieuws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 O,asis okay, okay. ook wel van Wonderwall. Uh, nee, daarnaast ik? zijn er ook namen als Ilse de Lange, Nielson en Davina Michelle geprogrammeerd uh, op het uh, muziekevenement in de Brouwersdam. Uh, ook Jet Rebel, Kraantjepappie, uh, Daniel Loheus uh, treden op. En net als Wip <laughs> Wipneus en Pim. <laughs> <Mac, laughs> Wat is dit dan weer? <laughs>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 Festival Hoppen. In ja. van job hoppen. Ik denk Meme. dat je dat, je dat in, ieder geval, in ieder geval het beste kan doen. Dan heb ik nog één festivalletje voor jullie. En dat is de Zwarte Klos. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. De Zwarte Klos heeft nu weer 34 nieuwe namen toegevoegd aan de line-up.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 Ik ga het dus. nog even overleggen met mijn naaste. Ja. Oh, met, met, met je naaste? Oh, wat zeg je dat lief? Lief, hè? Wat zeg je dat? Hij glint, jongen, echt mm. van oor tot oor. Zo gelukkig. Kaigo en Sonderlokke Kavassen zouden zeggen: You're happy now. We don't wanna believe it that it's all gone. Just a matter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 Love could fade so fast we said forever, but now we're in the past and I just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 I fly to Amsterdam for the right fee. These dudes ain't nothing like me, they caught these. I booked up for the night, paid the bar fee. Told the trolley to the gang, Black Wall Street. Shark blue coupe cool with the shark feet. Must a millionaire, can't get them off me. Put your man a gun, catch me, follow me. thunder and escape the sometimes I wonder, we got dough. Go.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 Dat houden we erin. Ja, we, we, ben het niet beter mee eens? Ja, dank ja. ja, oh, op, op. je. Nee, de de diehard plaat hebben we dus net even verzonnen. Hier, alle, hier gaat alles flyen ja, eh, bij de Year Ik heb dit keer een lange mouw, dus dat duurde wat langer. Maar hij is eruit.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 Dat is zo snel gegaan. Wauw. En vader geworden. En ja, nee, nee, nee, nee. nee. Ronnie Flex is vader geworden. Oh ja. Maar, oh ja. Nee, oké. Okay. Dochters in Nou, We gaan het er even bij pakken. Want Lil Kleine en zijn verloofde hebben hun huwelijk uitgesteld. Het stel was van plan uh, in mei elkaar het jaarwoord te geven. Maar stelt dit uit in verband met de verwachting van hun eerste kindje? Uh. Leo Kleine wordt vader. Ja. Wel, ja. hè? Ja. ja. Oh, ik, ik. oh spoiler. Ja. Ik wist dat niet eens. Nee, nee. Ik, ik wist dat, hij, dat, hij, dat, hij, dat ze zwanger waren. Dat wist ik echt niet. Dat wist ik wel.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 De winnares van het Nationale Zongfestival in Oekraïne te horen. dat zij haar land niet mocht vertegenwoordigen. tijdens het Eurosongfestival in uh, uh, Tel Aviv. Tel Aviv? Nou, Tel Aviv. Dat is wat. Oh, hier, hier een snackbar een zandvoort. Tel lekker Aviv? Dat? Oh, lekker, gezellig. Ik wist helemaal niet dat het in Tel Aviv hier in een zandvoort werd gedaan. Joh. Wat leuk. <lacht> leuk toch? Nou, het Eurosongfestival in Nederland. Het mocht ook wel een keertje tijd worden. <lacht> ja, we moeten we eerst de eerste keer zien te winnen. In een snackbar? Hè? Nou, ja. oh, we hebben hem al eens gewonnen. Hè? Ja, maar dat, dat is, hoe lang is dat nou weer geleden? Twintig jaar minimaal. Ja, daarom. Meer zelf volgens mij. Ja, dat kan ook.